Het weer, de eerste uren nog vrij helder, maar vanuit het westen trekt er vanochtend en vanmiddag wat regen over het land. Later vanmiddag klaart het voor een groot deel weer op. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen.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 Goedemorgen, het is zondag en het is ook nog eens een keer 8 uur en dat betekent dus wederom ZFM Klassiek. En we beginnen vandaag met Beethoven, ja, die zult u dit jaar wel meer horen, zijn 250ste geboortejaar. De piano, het piano trio nummer 7 in Bes, opus 97, The Archduke. En het stuk eh, wat we eruit draaien is het tweede deel, het scherzo Allegro. De uitvoeringen zijn de gebroeders Capuçon en Fred Bailey. Wat ze spelen hoort u straks. MUZIEK <middels> De gebroeders Capuçon, en dat zijn Renaud Capuçon, en dat is een violist. Dan hebben we nog zijn broer, dat is Gauthier Capuçon, dat is een cellist. En de pianist in dit stuk heette Frank Braley. En dan gaan we nu verder met iets totaal anders. Ko opus 47, en dat is geschreven door Max Broeg. Uh, deze man leefde van 1838 tot 1920. Dus het is uh, dit jaar 100 jaar geleden dat hij overleed in Duitsland. We gaan luisteren naar uh, uh, Virgil uh, Botellis Taft. Dat is zijn naam: Virgil, Bo, Virgil Botellis Taft. Die speelt viool. En hij wordt begeleid door het Royal Philharmonic Orchestra. En dat staat in dit geval onder leiding van Jack van Steen. ...dan de mooiste stukken tegen tijdens het speuren naar klassieke muziek. Deze Colony draait dus van Max Broeg. Van Max Broeg naar Chopin en dat is de volgende stap die wij gaan maken. En van uh, Chopin gaan we een uh, stuk draaien dat de titel heeft Regendruppel. Nou, daarvan hebben we de, de afgenoog, afgelopen maand genoeg gehad... Dus we zullen de regenperiode maar afsluiten met deze prelude van Frédéric Chopin. Nummer 15 in Des majeurs. Het is altijd zo met deze mensen dat ze nogal gek waren op uh, veel mollen uh, in uh, de stukken. En uh, dit, uh, dit stuk stond er zelfs in zeven. Dus dat is nogal wat. Ehm... Uh, ik zei het al, het is nummer 15, des majeurs, opus 28 en het uh, wordt uitgevoerd door Erik Lu op piano. Nou, heeft u de regendruppeltjes horen vallen? Uh, ik wel. Maar het schijnt ook dat vandaag er weer erg wat regendruppeltjes gaan vallen. Dus we wachten het allemaal maar af. Zullen we het maar niet over het weer hebben. We gaan gewoon lekker naar mooie muziek luisteren tijdens het ontbijt. Hoe mooi kun je het hebben. volgende stuk is weer totaal anders. Dat is de Rhapsody op een thema van Paganini. En dat is opus 43, variatie nummer 18. Het Andante Cantabile. Oftewel gaande en als gezongen. En, eh, overigens moet ik nog eventjes een kleine fout van mijzelf rechtzetten. Bij de aankondiging van het vorige stuk. Dat ik het had over zeven mollen. Des, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Des is gelijk aan Cis. En dat zijn zeven kruizen. En des, dat is vijf mollen. Dus nou is dat ook weer rechtgezet? Kunnen we nu weer verder met het volgende. Ik zei het al. Uh, thema van Paganini, opus 43, variatie 18. Andante Cantabile. Sergei Rachmaninov bewerkte dit thema van uh, Paganini. En het wordt uitgevoerd door een man met een hele moeilijke naam. Als ik het goed uitspreek, Bezot Abduraimov. Die uh, speelt piano en hij wordt uh, begeleid door het Luzerner Symphony Orkest onder leiding van James Gaffigan. We gaan verder met het volgende stuk en dat is een strijkwartet in D mineur op D 810, Death and the Maiden, zoals het de titel luidt. Deel 2 daaruit, het Andante con moto. Het arrangement van dit stuk is van Gustav Mahler en het stuk is geschreven oorspronkelijk door Frans Schubert. Het wordt uitgevoerd door het Metamorphos ja, Strijkorkest. En dat staat weer onder leiding van weer zo'n man met een onuitspreekbare naam, Pavel Lyubomudryov. Nou, ik hoop dat ik het goed gezegd heb. Ik hoop dat ik niet dat hij kwaad op me wordt. Ik kan er verder ook niks in doen. Al die moeilijke namen. Muziek vind ik dit heerlijk. Fijn om naar te luisteren. Kom je lekker uh, tot uh, rust. En uh, die meneer, die het uh, orkestleider heette, dus Liubo Mudrov. Ja, ik wil het even goed zeggen. Toch laten horen dat ik het kan, hè? die moeilijke namen. Goed, het volgende stuk is uh, uitermate bekend. Ook omdat er een, uh, ooit eens een poppyversie door Waldo de Los Rios van gemaakt is. Um, ik moet opmerken, ik, ik weet niet of het klopt. Ik heb nog niet de tijd gehad om het met andere uitvoeringen te vergelijken. Maar uh, ik denk dat de dirigent van dit stuk wel heel ver haast gehad heeft. Ik vind hem persoonlijk te snel. Maar ja, dat is natuurlijk weer een kwestie van opvatting. Symfonie nummer 40 in G-mineur, K-550, daaruit het eerste deel, Molto Allegro. En um, ik heb het al eerder gezegd in dit programma... ...heersen de, de misverstanden dat Allegro snel zou betekenen. Nee, Allegro betekent, zoals ik het geleerd heb, levendig. Dus dat betekent erg levendig. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het ook snel moet. Wolfgang Amadeus Mozart, die schreef het stuk natuurlijk. En het wordt uitgevoerd door het ensemble Resonant... Onder leiding van Ricardo Minasi.